9 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Nederlandse oud europarlementariër en publicist Joost Lagedijk... krijgt weer een visum voor Turkije. In 2016 werd hem de toegang tot het land ontzegd. Hij woonde daar toen acht jaar met zijn vrouw... de Turkse journaliste Nevin Sjungur. Een officiële reden voor zijn uitzetting... heeft de Turkse regering nooit gegeven. Vanmiddag kreeg Lagedijk een telefoontje... van de Turkse ambassadeur in Nederland... met de mededeling dat hij een nieuw visum kan komen ophalen saudi arabië heeft 37 mannen onthoofd wegens terroristische misdaden. Twee lichamen zijn een paar uur aan palen gehangen ter afschrikking. Dat meldt de minister van Binnenlandse Zaken. De mannen waren ter dood veroordeeld voor onder meer bomaanslagen, het doden van beveiligers en voor samenwerking met vijandelijke organisaties. Dat staat in een verklaring van het ministerie. In 2016 zijn in Saudi-Arabië in één keer ook 47 mannen geëxecuteerd na veroordelingen voor terrorisme. Op Texel zijn twee oeroude zwerfkeien besmeurd met verf. De stenen van elk duizenden kilo zijn naar schatting 500 miljoen jaar oud. Ze werden in januari gevonden bij graafwerkzaamheden in een natuurgebied... en naast een fietspad gelegd. Vandalen hebben er potten verf over gegoten, meldt de provincie Noord-Holland. Vrijdag was het gebied net feestelijk toegankelijk gemaakt voor het publiek. De provincie en natuurmonumenten hebben aangifte gedaan van vernieling. En in Enschede, buiten het stadion van FC Twente, hebben duizenden fans de spelers vanavond gehuldigd. De spelers werden staand op een podium bij stadion De Grolsvesten toegezongen door de supporters. De club werd gisteren kampioen in de Divisie en speelt volgend seizoen dus weer in de eredivisie. Het weer, toenemende bevolking, mogelijk lokaal een bui, Morgen wordt het nog 21 tot 25 graden en er zijn er verspreid stapelwolken. Later op de dag ontstaan dan buien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. In 2018 is 53.265 keer het woord klootzak getweet. Doe lief. Dank je wel. Namens het internet en sieren.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 You love, will you love you till the moon comes? Oh, you love. I'll oh, oh, see you later.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 Het is geen gezicht, ik kan die route nu belopen met mijn ogen dicht Je weet precies wat ik ga zeggen, ik weet het ook van jou En op het eind vertel ik vast hoeveel ik van je hart. En daarna slaan de deuren weer en breekt de weer een glas En daarna valt er weer een traan en pak ik weer mijn tas En daarna hou ik je weer stevig vast uh, En leg mijn kleren weer terug in de kast dus ik hou je nog een poosje vast Dan vergeet je nog hoe boos je was Maar de pijn blijft zitten dus het helpt niet En dus, dus waarschijnlijk het is niet het morgen weer hetzelfde lied hey, De tekst hoort op hetzelfde neer en dezelfde beat. Een soort van gouden verf op een blok verdriet Conflicten ik zijn normaal, ik maar de dus moet ons niet verstikken, Mijn tranen vallen niet, dus ik laat het liedje snikken Het duurt te lang. we gaan hier al een tijdje En we moeten door, dus voor de laatste keer het spijt. Dames en heren, luisteraars en kijkers thuis. U heeft gemerkt dat de schorsing iets langer heeft geduurd. En dat is soms ook uh, nodig en nuttig. Omdat in een situatie waarin je langs elkaar heen dreigt te praten... en er wel of niet emotie in komt... Uh, je dat ook uh, even met elkaar wilt delen. Uh, het college heeft een schorsing gehad. Uh, wethouder Financiën, meneer Bluis gaat u ja, uh, meenemen. Maar meneer Blijf moet even zoeken hoe die over het zoeken. komt. Nou, er is een knopje voor. Ja. En dat de blijs heeft nu sorry de dat het iets onderkomt. Nee, dat was reisigd, even weg, zet? maar misschien ik de onderkant... Het oude ik dat de blijs niet. In. Ja, ik, ik zal proberen ook u, u mee te nemen in, in vooral de vragen die leven over de, wij, de wijze van financiering en hoe dat bedoeld en opgeschreven is. Ik pak eerst de de de fact sheet erbij. En de fact sheet met de laatste pagina, waar de eenmalige kosten aan u worden uitgelegd. En die kosten, dat staat elke keer ook bij, dat staat zowel bij de communicatie- en de promotiekosten als bij de projectkosten. Om niet te verwarren met het begrip projectkosten. Dat het over de implementatie gaat. De nieuwe wijze van implementatie van dit hele gebeuren. Het, het aansluiten van 4200 uh, huishoudens in Zandvoort waar nu een bepaald systeem aanwezig is... met een hoeveelheid bakken... met allemaal nieuwe bakken en systemen... en waar we met z'n allen van willen... dat dat eigenlijk feilloos gaat gebeuren. Dus niet dat er allemaal vuilen overal staat. Nou, dat kost relatief veel capaciteit en tijd. Ook die bakken, het regelen. Nou, dat staat daar omschreven. En dat zijn dus allemaal implementatiekosten. Dat heeft dus niets te maken met de kosten... die nu zijn gemaakt voor het schrijven van het beleid want daar hebben we beleidsambtenaren voor, zoals u zegt. Dat is ook in de, in de dienstovereenkomst geregeld... wat voor beleidsambtenaren wij daar allemaal in dienst hebben. Zoveel FTE en, enzovoort, dat is geregeld. En op het moment dat, dat er nieuw, nieuw beleid plaatsvindt... dan wordt dat beleid geschreven. Nou, in principe wordt dat beleid geschreven door, de, door die ambtenaren. Nou, die, die kosten staan niet in, maar als het dan ingevoerd moet worden... en, en, en het, dat, dat wordt door een, een, een derde partij gedaan in dit geval zal het meeste geschieden door Spanelanden... ja, die gaan kosten maken. Die krijgen we 4200 van die bakken ergens in Haarlem of ergens hier. En dat, dat moet allemaal geregeld worden. En we willen ook dat het bij de burgers goed landt. Nou, daar moet je dus extra communicatie. Nou, dat staat hier eigenlijk feitelijk allemaal omschreven. Dus, en... Als ik dan kijk naar, naar implementatie van andere grote trajecten in het verleden... dan, dan waren deze, werden deze kosten ook gemaakt. En uh, normaal uh, zou, je, zou je kunnen zeggen... goh, we gaan deze kosten afschrijven of zo. Dat gebeurde ook in het verleden. Er werd, er werd erop afgeschreven. Maar wij hebben gezegd... nee, deze implementatiekosten die zijn eenmalig. Het is een, een, het is een duurzaamheidsslag die we met elkaar willen maken. Hé, hey, wacht eens even. Daar hadden we ook... En we willen de, de, de lasten voor de Zandvoortse burgers zo laag mogelijk houden. En ik wil u nog even meegeven dat Zandvoort de laagste kosten heeft... op het gebied van afvalinzamelingmijnen van, van, van Nederland. We zitten gewoon echt heel laag. Dus op het moment dat je dus nu die implementatie moet gaan doen... dan, dan, moet, je, dan, moet, je dat, dan moet je dat gaan begroten. En dan, dan, en dan is de discussie... wat staat er in de overeenkomst uh, met, met, met Haarlem, de dienstovereenkomst... en we... we wij hebben u trouwens al toegezegd dat we zeker vooral rond de projecten waar daar wel wat discussie over is, dat we dat nog verder met u gaan bespreken. Nou, dan, dan zullen wij ook nog eens laten zien wat er nou exact in die dienstovereenkomst staat. Maar al het nieuwe beleid kan wel afhankelijk van de mogelijkheden, kan leiden tot, tot investeringen. Nou, dit is een van die investeringen. Nou, wij zeggen dan van dat dekken wij af. In de, in de strategische investeringsagenda. Want ook in de strategische investering hebben we dat begrip uh, duurzaamheid opgenomen. Dat is die drie ton, die is afgedekt. De rest van de kosten, dat zijn eigenlijk ook investeringen. Daarna, als dat geïmplementeerd is, nou daar zijn ze wel even mee bezig. Dan, dan, dan, dan, dan wordt het normaal beleid. Want dan gaat feitelijk, dan, dan moet het draaien. Maar ik, ik schat maar zomaar in dat dat wel een half jaar gaat duren. Misschien wel langer. Dan is het gewoon beleid. En dan komen er gewoon weer mensen vuil ophalen. En als er dan beleidsmatig nog wat moet wijzen, nou, dan gaat die beleidsambtenaar dat wel weer. En dan wordt er gesproken met opdrachtgever, opdrachtnemers tussen de, de gemeente en met spaarlanden. Dat zijn geen kosten meer, maar dit is gewoon puur voor die implementatie. Die andere kosten, die, dat, dat zijn vooral van die bakken en al, al die andere dingen, die gaan gewoon de afschrijving in. En we hebben gewoon de afspraak, heel simpel, kost, kostendekkende tarieven, met andere woorden. En dan ga ik dus dit schemaatje van die eenmalige kosten... Opgesplitst. Dat, ik denk dat, dat als je dat ziet in hoeveel posten dat staat, in 10, 12 posten. Nou, ik kan, me, ik kan me nog herinneren dat wij in het verleden voor nou, dit soort dingen in veel, veel minder in detail aan u aanboden. Maar dan werden er ook dit soort bedragen gewoon op die manier verantwoord. Dan ga ik naar, met u naar het volgende overzicht. Dat is dat, geheim, dat zogenaamde geheime overzicht. Dat is de duurzaam. Voorzitter, ter interruptie. Meneer Hendricks, een vraag. Ik ter te voordat ik weer houden naar het volgende punt, gaat, dan kan ik misschien de beste vraag ter verduidelijking op dit punt uh, ja. hier vaststellen. Uh, uh, nee, maar wat er bijvoorbeeld bij staat bij de projectkosten, dat is een projectleider. Nou, die hebben we maar overgedragen. Dat is een administratieve ondersteuning. Dat hebben, volgens mij uh, zit dat in de overheidsvergoeding die wij betalen. Hetzelfde geldt ook voor uh, communicatiebegeleiding. Voor mij zijn dat allemaal zaken ja. die we hebben overgedragen. De, de, de projectleider. Op dit project, ja, die, die, die, die, gaat, die gaat zich met die implementatie bezighouden. Alleen met die implementatie. Dat is iemand die dat, die dat gaat regelen. Kijk, dat u dat misschien aan de hoge kant vindt, dat, daar mag u, mag u vinden. Hè. U mag zeggen, nou, kan dat niet wat minder? Voor ik graag hoor als wethouder van Financiën. Want dan ga ik meteen naar de organisatie terug en de vraag van: kan het niet wat minder? Dus, dus, in maar nou wat maar in principe is er wel een projectleider nodig binnen, binnen dit implementatieplan. En, en die, die moet wel afgedekt worden. En, en als u zegt... van ja, dat moet u maar, maar ergens anders dekking gaan zoeken... in de totale projectkostenstructuur... Nou, dan kan je daar ook naar gaan kijken. Maar ook, ook dan heb je een aantal uren ter beschikking. En dat, dat hadden we in het verleden ook. En als we tekort kwamen, kwamen we ook naar u toe. Maar wij proberen niet tekort te komen. Wij proberen ermee uit te komen. Dus deze project... Kijk, het begrip projectleider... dat slaat echt op dit implementatieplan... omdat wij dit gaan doen. Als we dit niet doen... Hebben die projectleider ook niet nodig. En waarschijnlijk die projectleider zal wel, die zit bij Spa landen, Want die gaat het implementeren. Dus die zegt van nou ik vind het allemaal wel leuk om te doen. Maar ik heb die en die en die mensen nodig om dat te doen. Zij hebben de er ervaring mee. Want in Haarlem doen ze, hebben ze ook al heel moe van die trajecten doorlopen. En u wilt dat het zorgvuldig gebeurt. U wilt niet zomaar van zet die bakken maar neer en het gebeurt maar. U heeft nog een vraag ter verduidelijking meneer Hendricks. Eigenlijk de vraag die de wethouder al bijna in mijn mond legde. Want hij zei, als, de, als wij denken dat het minder kan, kunnen we daar niet naar vragen. Ja, bij deze dan de vraag, kan dat niet wat minder? Als ik zie dat er twee projectleiders op de implementatie van één project gaan zitten... terwijl we al projectleiders vast in dienst hadden en overgedragen hebben... dan is mijn vraag, kan dat niet wat minder? Ik wil dat best nog wat voor u navragen. Maar ik vind de discussie op dit moment om op deze details... die hadden we eigenlijk eerder met elkaar moeten voeren, vind ik. En ik wil, ik wil, hem, best nog, ik wil hem best nog wel een keer... Ik, nee, ik, ik ga hem best wel vragen, maar, maar het, het is onderdeel van het geheel. En ik, ik wil best nog een onderbouwing van waarom er een externe en een projectleider... De, de ene projectleider zal wel vanuit de organisatie Spanje-landen gewoon op locatie functioneren. En de andere het is de externe. Die zal waarschijnlijk ook vooral in het veld bezig zijn. Dat kan ik me zo maar bij voorstellen. Dus, maar oké, okay, dat, dat soort vragen. Ik wil daar nog wel antwoord op gaan geven. Dat, dat, nog een paar dingen uitzoeken. En, en misschien nog eens even kijken naar die kosten tegen het licht houden. Of het dan nog ietsje minder kan. Dat wil ik best doen. Maar dat, dat staat los van de discussie. Dat we dit project moeten gaan laten draaien. Van vraag, meneer Hendricks. Nou, eigenlijk wil ik wil even afstand nemen van wat de wethouders... van deze discussie hadden we eerder moeten voeren. Deze discussie hebben wij bij de commissie ook gevoerd. We hebben ook gevraagd om een onderbouwing van de kosten. In de antwoorden van de wethouder van het college... was die onderbouwing uh, naar ons idee niet diep genoeg. Dus daarom vragen we daar nu over door. Dus okay. die discussie hebben we wel degelijk uh, gevoerd. Um, ja, dan ga ik nu naar het andere overzicht. Dat gaat over de kostendekkendheid van de trieven, dat gaf ik aan. Nou, die kostendekkendheid van die trieven... dat staat... uit... Ik zal even in de pagina zoeken. Waar het staat. U ziet daar ook het schemaatje dat wij relatief laag... in de kosten zitten, zie ik. Even kijken. Pagina 14. Nou, daar ziet u... dat we eenmalig afdekken. Die 304.000... met de SIA... En de rest gaat, wordt, wordt verrekend in, in, in de tarieven. En doordat we in de SIA een deel afdekken... hebben we dus relatief lagere, lagere, lagere meerkosten. Dat is ook de, de wens van de Raad. Gebruik nou wat je hebt ook om de kosten van, voor de burgers zo laag mogelijk te houden. En dan zie je hem verder oplopen. En vervolgens zie je hem meer, meer kosten, maar ook minder, minder kosten aan afval. Dus per saldo hebben we op deze manier maximale uh, service en een minimale stijging van de kosten. Nou, en dan kom je, waarom dit besluit nu? Omdat dit in feite gewoon een, een, een separaat besluit is... dat je kostendekkende tarieven moet aanbieden als je nieuw beleid doet. Dat, dat, dat hoef ik niet in de voorjaarsnota met u te bespreken. Dat moet ik bespreken op het moment dat ik dat voorstel bespreek. Dat, dat doen we dus vanavond. Dus die kostendekkendheid, die, die moet je gewoon kunnen aftekken. De enige discussie die u zou kunnen hebben... van ja, maar die SIA-gelden, daar heb ik nog wel wat, wat moeite mee. Maar waarom is er vooral gezet van in relatie tot de voorjaarsnota... om integ uw integrale afweging die u wil maken vanuit uw ra raadsprogramma... en uw uitvoeringsprogramma... om de kosten voor de burgers zo laag mogelijk te houden. En hier een kostenstijging in zit. Nou, die discussie, die zou kunnen leiden... dat ergens anders u misschien wel compensatie wil... of dat het college alsnog komt met een compensatie... omdat, u de, omdat dat het uitgangspunt is. Als dat niet lukt, dan zullen we dat ook aangeven bij de voorjaarsnota. Maar in die relatie moet u dus zien... De voor, de, hoe, hoe het in de voorjaarsnota ja. verder af, afgedekt moet gaan worden. Maar feitelijk, de kostendekkendheid... Die, die wordt hier nu vastgesteld met elkaar. En op zich, dan gaan we kijken naar de triestijging. dan zitten wij nog echt, nog steeds aan de lage kant. En volgens mij hebben we dan een heel mooi nieuw plan... met de ervaring van sparenlanden. Ja, en de implementatiekosten, ja, dat, is, dat, is, dat is aanzienlijk... Kunt u uitrekenen hoeveel dat per rolemmer is. Ongeveer 80 euro. Is dus het een de 42 of 4100. Ja, en dat is, uh, dat is denk ik van belang. Om dit project in één keer goed te laten slagen. Want we moeten ook niet bij u terugkomen. En dat het hele project helemaal niet loopt. En dat iedereen maar wat doet. Het vraagt nogal wat. Hè? Om 16.000, 17 17.000 inwoners in Zandvoort. Met zoiets op één lijn te krijgen. Ik geef het u maar te doen. Daar, heb je, daar, heb je echt, daar moet je echt op inzetten denk ik. Dus ik denk dat het verantwoord is dat we dat doen. Volgens mij heb ik zo alle vragen. Maar of ben ik nog wat Heb ik u wel, wethouder Bluis. Meneer Hendricks heeft nog een vraag ter verduidelijking. Ja, die gaat eigenlijk over die, over die kosten van die bakken. En dat de wethouder zei van ja, allemaal nieuwe bakken, dat kost heel veel geld. Uh, we hebben inmiddels de discussie gehad over de grote emmer of de kleine emmer. Ik kan me voorstellen dat als er een aantal mensen kiest voor het handhaven van die huidige grote emmer... dat, dat scheelt weer het innemen en het terugbrengen van een nieuwe bak. Dus ik kan me ook voorstellen dat dat wat doet met die kosten... Dus we, wellicht kan dat nog allemaal omlaag. Eh, klopt dat, mijn veronderstelling? Als, als, wij, als wij minder kosten gaan maken, dan gaan we ook minder in rekening brengen. Want we moeten kostendekkende tarieven. Dus, de, dus het budget wordt nu ingeschat op dit. Dan krijg je een werkelijk budget. En dan zal bij de volgende begroting gezegd worden: kijk, het zijn veel minder bakken. Of dit en dat betekent zoveel, betekent zoveel minder investeren. Betekent voor de kostendekkendheid van het tarief het volgende. Zo gaat dat. En zo doen we het allemaal al jaren hoor, dit, dit soort dingen. Dit, en ik, ik denk dat er juist heel veel extra informatie is gegeven. Als wethouder van Financiën dan. Hè? Dank u wel, meneer Bluijs. Meneer Gebali heeft een vraag ter verduidelijking. Ja, en ook aan de wethouder Financiën, denk ik. Of aan de wethouder die over dit plan gaat. Want ik hoor nu iets heel raars, namelijk. Ik hoorde de heer Hendrik een suggestie doen... met het innemen of uitgeven van vuilnisbakken. Uh, dat dat een groot of een kleine kan zijn. Terwijl volgens mij het idee, het, het plan zelf is... dat we in eerste instantie iedereen een kleinere vuilnisbak geven. En daarna... Gaan we pas kijken waar zijn de uitzonderingen... wat zijn de, de probleemgevallen om het over te zeggen? Nee, maar volgens mij, volgens mij staat het zo letterlijk in het stuk. Klopt dat of niet? Want dat is wel een fundamenteel ander stuk dan. Maar nou, er is geen antwoord wat de wethouder financiën moet geven... als u voor iets anders kiest. Kan... Dus ik weet niet of daar nog antwoord op kan komen. Dan, volgens mij ben ik ook klaar of zijn er nog vragen aan mij? Volgens mij zijn er geen vragen meer. En is dit aspect uh, toegelicht. Uh, inhoudelijk... Nee, volgens mij mag het zo, meneer Bluis, met uw ervaring. Ja. Uh, meneer Elgebari, u stelt nog de vraag, uh, en daar ging net even de discussie volgens mij over, volgens mij zei meneer Bluis, dat daar waar je efficiëntiemaatregelen maatregelen in de uitvoering kunt nemen, in reactie tot wat meneer Hendrik zegt, dan moet je die altijd meenemen. En uh, het is denk ik een praktische uitvoeringsvraag... die kunt je de vraag, dezelfde vraag stellen... op het moment dat je alle nieuwe containers... die volgens het nieuwe systeem zijn gaat brengen... en je bijna zeker weet dat er een aantal mensen gaat zeggen... ik wil mijn oude houden of één grote... dan is de vraag of je die eerst moet brengen... en daarna weer ophalen. Maar dat zijn uitvoeringszaken, denk ik. De hoofdlijn heeft u volgens mij... in dit beleidsplan vastgesteld. Ja? Als u daar nog een verduidelijkingsvraag over heeft... aan de wethouder Berendsen, dan hoor ik het wel. Maar dit is, denk ik, wel de hoofdlijn van... Het stuk ook. Geen. Goed. Volgens mij is de tweede termijn ook uh, uitvoerig geweest. En is dingen aan de orde geweest. En dat betekent dat wij kunnen gaan stemmen. Meneer Elgebali. Dat uh, ben ik niet met u eens, voorzitter. Dat we nu kunnen gaan stemmen. Ik heb namelijk nog wat vragen gesteld. Omdat bijvoorbeeld strandafval aan de wethouder. Uh, en ook nog een keertje over het uh, mogelijk behouden van het pilotproject in de tweede termijn. Ik wil daar nog steeds graag antwoord hebben, op hebben. Ook na de tweede termijn namelijk. Uh, de, de, de Pilot codex daar heeft u gelijk in... maar volgens mij is het, het toeristisch afval op het strand... iets wat al jaren hier speelt. En de vraag is even of dit specifiek... de beantwoording voor dit plan nu noodzakelijk is. Dit is meer, vind ik, lopend wat constante aandacht nodig is... en waar u ook terecht aandacht voor vraagt. Maar de vraag is echt of dit voor dit plan op dit tijdstip nog nodig is. Daar kan ik ook antwoorden, want voor mij heeft de heer Berg... ook nog specifiek naar de strandhuizen gevraagd... Ja, wat ook tijdelijk huishoudens zijn binnen Zandvoort. En ja, ja. Ik ben ook benieuwd naar het antwoord op die vraag. Ik geef alleen antwoorden op uw opmerkingen. Ik kijk nu even rond, want ik zag ook hier in mijn linkerooghoek... nog een andere vinger. Dus, en dat is de vraag of dit afvalbeleidsplan... Uh, ook voor de strandhuisjes gaat gelden. Dat is de vraag van de heer Berg. Ja? Meneer Hendricks? Um. Voorzitter, ik heb behoefte aan een korte schorsing. Ik ga even wel, uh, Wilt u over... eerst dat meneer Berendsen kort die te, een paar vragen... nog? Dat is antwoord. altijd, ja. ja hoor. Meneer Berendsen. En dat is de vraag om het denken te starten over het Corodex-terrein. Alleen het denken... Want dat was de kern van de opmerking van meneer Elkebali. Ik heb volgens mij al gezegd dat het wat mij betreft in ieder geval prematuur is... om daar op dit moment over, over na te denken omdat dat uh, trein, uh, zeg maar, er moeten nog beslissingen genomen worden. van wanneer er überhaupt gebouwd wordt. En ik heb volgens mij de toezegging gedaan. dat op het moment dat dat. Uh, uh, uh, op punt staat van om gerealiseerd te worden. dat we dan op dat moment ook kunnen kijken van. wat we daar precies mee kunnen doen. Ik heb volgens mij ook aangegeven dat we, zeg maar. Uh, het plan hebben om zeg maar, doorlopend te evalueren. Dus dat houdt in dat zeg maar, tegen die tijd dat we, dan, uh, dat we zover zijn... Uh, over twee jaar of over drie jaar of misschien wel over vijf jaar... dat we dan zeg maar, zullen kijken naar wat op dat moment dan de situatie is... en kijken of, van, of we op dat moment al mee dat kunnen nemen... als pilotproject ja of nee. En de vraag van meneer Berg over de afval van de strandhuisjes... die volgens meneer Berg allemaal in één container gaan. Dat, dat zou best kunnen. Dat zeg maar, als we praten over het strand op zich, daar staat ook in de beantwoording van de vragen staat heel duidelijk vermeld dat dat in dit project niet is meegenomen en dat daar in de toekomst verder naar gekeken zal worden van hoe we dat verder mee zullen gaan nemen. Dank u wel. Dan is dat helder. Meneer Hendricks, u vraagt om een schorsing indicatief. Kunt u iets aan ons meegeven? En u werkt dat het niet altijd. U weet dat het niet altijd werkt, hè? Dat snap ik ook. Ja. 7,0. <laughs> Voor is er een minuut of tien, denk ik. Een minuut of tien. Goed, dan ga ik schorsen. Geschorst.